Trump en Zelensky hebben met elkaar gepraat. De presidenten van de VS en Oekraïne zaten gisteravond om tafel in Florida. Het ging over het 20-puntenplan, met als doel het beëindigen van de oorlog. Volgens Zelensky zijn ze er zo goed als uit, zegt correspondent Rudy Bauma. Volgens hem was uh, 90 tot 100 procent van uh, de punten van zijn voorstel akkoord na die ontmoeting. Nou, Trump die wilde zelf niet op die percentages ingaan. Uh, en doet er ook niet zo heel veel toe, hoor. Want als Trump en Zelensky ja, het inderdaad bijna eens zouden zijn over dat compromisvoorstel van de Oekraïne, dat 20-punten-plan heeft. Dan valt of staat het natuurlijk met de medewerking van Moskou. En Poetin die lijkt allermest uh, aan boord. Trump zegt dat Poetin wel een deal moet sluiten omdat er te veel mensen doodgaan. Er staan wachtrijen voor de vuurwerkwinkels. Het is de laatste keer dat mensen vuurwerk kunnen kopen. Volgend jaar is er een verbod. Bij deze zaak in Zwolle wordt daarom extra veel verkocht. Ja, de voorverkoop was enorm. Uh, we hebben vannacht al afgesloten hè, de voorverkoop. En uh, dat is ruim 35% meer geweest dan de afgelopen jaren. Ja, wat is dat dan dat mensen gaan hamsteren? Nou ja, je ziet inderdaad dat het bonbedrag hoger is. Hè, dat er meer per persoon wordt uitgegeven. Uh, en je ziet ook wel uh, bestellingen waarin van alles twee wordt uh, besteld. Uh, dus ja, je ziet wel een soort van, nou het mag nog één keer. Daar gaan we er ook echt voor. Door gladheid zijn er ongelukken gebeurd. Zo reed in Deventer een automobilist tegen een spoorviaduct. In Boekelo en Delft botste een auto tegen een boom. En in Bakel sloeg er een over de kop. In Beneden Leeuwen haalde de brandweer vier mensen uit een auto die van een talud was gereden. En een vol restaurant in Roermond gisteren bij een bijzonder diner, speciaal voor mensen die slecht of niet kunnen horen. Ze konden aanschuiven in het gebarenrestaurant. De initiatiefnemer vertelt waarom. Vaak met hele grote families waar je dan met eh, 10, 20 personen aan een grote tafel zit, is er zoveel geroezemoes en wordt er zoveel onder elkaar gesproken en alles, eh, dat je dan toch wel in een grote groep toch best eenzaam wordt als het ware. En daarom hebben we dit gebaar restaurant eigenlijk een het Waarbij iedereen een kijkje mag nemen in de dove wereld of dove cultuur of slechthorende wereld. Mensen die wel kunnen horen, waren dus ook welkom. Het weer in het midden en zuiden glad, verder soms een bui en 2 tot 8 graden. ZFM Verkeersinformatie Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM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 Een zeer goedemorgen Zandvoort. Um, wij gaan uh, vandaag goedemorgen Zandvoort doen. En Ger Loogman en Hans Botman hebben de uh, redactie gedaan. Maya Kop doet de muziek en de techniek. Mijn naam is Ben Zonneveld en wat gaan wij doen? Uh, wij praten straks met uh, Pieter Verstegen, organisatie Nieuwjaarsduik. Carina, die is voor ons live aan het schoonwandelen. En uh, daarna is Carina Donker bij Boeddha Gym geweest... omdat daar de series de quest... Dag is geweest. Tweede uur praten we met Peter Bluis over de OVZ Lotenactie en de hoofdprijzen. Gerloogman maakt een wandeling met uh, burgemeester Molenburg, die uh, van het badhuisplein af vertrekt. En we volgen ze op de voet. Daarna is uh, Carine nog even aanwezig met het schoonwandelen. Uh, ja, ik, uh, ik heb de eerste bellen. Ja, ik hoor mijzelf niet en ik hoor jou niet. Ik ga eens kijken of, uh, of ik wat kan rommelen aan, uh, aan de knopjes. Ik hoor je wel op, en ik hoor de bel erop. Ik hoor nog niks en nu wel. Uh, Pieter, ja? goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kijk, nou hoor ik het een beetje. K knopje drukken, zo gaat hij wel beter. Pieter, goedemorgen. Je bent al druk aan het voorbereiden? Uh, ja, uiteraard. Je zit het is, uh, iets wat naar de weg, gaat. Je weet altijd dat het eraan komt. Dus er is altijd genoeg te doen. <laughs> Waar beginnen jullie voorbereidingen mee? Nou, het plan uh, uitwerken en aanpassen. En met het gemeente doornemen van: Ja, dit is dit wat jullie willen. Is dit is het wat we kunnen. En, uh, en ja, een beetje fijn tunen Want we uh, willen het. Uh, ja, de, de, de regelgeving vooral die verandert natuurlijk uh, om ons heen. Uh, dus daar moet je op, op uh, aanpassen. Hebben jullie, dus, uh, ja. Hebben jullie met, uh, met vergunningen, uh, gaat het allemaal goed? Ja, gaat prima. <laughs> Inmiddels wel. Maar het is altijd te verwennen uh, doordat we. Uh, ...wat dingen veranderen. En, uh, en, maar goed ook, dat is wel begrijpelijk. Uh, want ja, je moet wel heel heleboel dingen rekening houden. We hebben het dus geluk dat we een heel simpel evenement hebben... ...wat al uh, jaren van tevoren vaststaat. Dat er 1 januari een nieuwjaarsduik is. Ja, ja dat is vanaf 1959 al zo. Dus wat dat betreft uh, zijn er maar wat, nou ja, wat kleine veranderingen. Zijn er zijn natuurlijk wel grote veranderingen. Um, in 1959 doken ze met een mannetje van 20 het water in... ...en renden weer terug. En nu is er een heel, heel festijn van gemaakt? Uh, ja, er, is... <coughs> nou, er, er komen heel veel mensen op af. Uh, en je, je vraagt je ja, af: wie doet dat nou? Uh, waarom zou je dat doen? <laughs> Ik weet het ook niet, maar het, het is heel, uh, heel leuk. En uh, wel afhankelijk van het weer natuurlijk. Uh, vorig jaar zat het erg tegen dat het uh, ja, kon niet door laten gaan vanwege de, de slechte verwachtingen. En het ja. lijkt ook nog slechter zijn dan verwacht. Weeromstandigheden. Dus we zijn heel verstandig dat niet door te laten gaan. Uh, maar als het weer meevalt, ja, dan, dan verwachten we af tot de, de 4.500 uh, duikers of uh, mensen die het wapen in, in rennen. Ja, dat zijn er een heleboel. Uh, ja. Moeten moet die zich van tevoren aanmelden of kan iedereen gewoon binnenwandelen? En, uh, het is nou, goed. dat is goed een je zegt. In het verleden moest je je wel aanmelden voor dingen en, en scheveningen zelfs betalen. Mm -hmm. ja, we hebben elkaar aangekeken waarom zou je moeten betalen om de zee in te gaan. Dat kan in Zandvoort gewoon heel jaar door uh, over het hele strand. Um, en we worden ondersteund door uh, de gemeente nu nog, waar het kostendekkend is. Ja, we maken geen kosten, dus we hoeven ook geen geld te hebben. Nee. Dus het is uh, zonder aanmelding gratis. Uh, je wordt wel geacht uh, bekend zijn met de risico's die er aan vastzitten, want het kan koud zijn en nee. uh, ja je koelt af. Dus zorg voor warme kleding naar de hand. En uh, we zorgen ook dankzij UNOX hm. voor de warme zoek naar de hand. <laughs> ja, daar is het allemaal mee begonnen natuurlijk. Tenminste, ja. de, de commerciële kant is daar uh, ja. mee begonnen. Ja. En UNOX die uh, duikt tegenwoordig over de hele wereld. Ik krijg uh, berichtjes uit Curaçao, uh, Zuid-Afrika met UNOX. Met ze erop. Dus wat dat betreft uh, uh, is het een goede ondersteuning. Aan de andere kant, uh, jullie kunnen dat natuurlijk gratis doen... omdat je ook van de hulpdiensten gratis gebruik mag maken. We doen het samen en uh, het is, uh, zeg, waarom doe je dat? Ja, het is gewoon een mooi evenement voor Zandvoort. Uh, hoe, hoe kun je het jaar beter beginnen? En uh, media duiken er ook wel op. Dus het is ook voor Zandvoort een mooi, uh, mooi billboard. Ja. Komt er nog media kijken dit jaar? Uh, vast wel. Ik heb er uh, nog niets van gehoord eigenlijk. Maar die komen is een last minute. Dus er zijn heel veel dingen last minute gebeuren. Mm -hmm. uh, voor z'n nieuws Want ja, we kijken wel een beetje het weer aan. Wat wordt het en, uh, en uh, hoe gaat het, uh, het zijn? Maar mm -hmm. er komen meestal wel uh, diverse media op af, ja. Ja. Nou, het is mooi om te zien. Hey, um, je doet het met vrijwilligers. Hè? Maar hoe, hoeveel heb je er eigenlijk wel? Uh, hoeveel hebben jullie er eigenlijk totaal? Ja, dat is het nadeel van een 1 januari Nieuwsduik. Ja. Niet iedereen weet of die 1 januari wel uh, wat wil gaan doen. Oh. <laughs> dat hangt van de vorige avond af. <laughs> ja, ja, ja, dus uh, ik heb al een beetje mensen die denken, ik, oh, ja, ik zou wel willen, maar dus uh, we ja, willen graag zo'n een, een twintig uh, hebben. En ik, ik, ik zit ook bij de KNRM... Dat trekken al een aantal mensen van weg. Uh, de Rennersbrigades zijn, zijn al bezig voor ons in het water. Mm -hmm. dus, uh, yeah. ja, de, de, de, maar mensen die zeggen, het leuk, ik wil een handje helpen om uh, soep uit uh, te schenken. of een muts te delen. Ja, die zijn van harte welkom op 1 uh, januari. En, uh, de muziek begint om uh, 12 uur. Oh, dat dus wordt je... gezellig. En om twee uur is het dan de duik, ja. en om één of twee komen de mensen bibberend het water uit voor een, <lacht> een kopje soep. <lacht> dus je kan nog mensen gebruiken hoor ik? Altijd, ja. altijd. Want er zijn uh, mensen die kunnen vorig jaar wel en die ten niet. En er is een ver verloop. En uh, ja, het 1 januari is natuurlijk een grillige dag. Uh, dus uh, iedereen die, uh, die het leuk vindt om erbij betrokken te zijn, uh, ja, doe ik hierbij van harte op om, uh, om zich te melden. En uh, waar kunnen ze zich melden? Nou, de duik is uh, als jaar uh, als weer bij de, de rotonde voor de rotonde op het talud, overheen uh, Bieslot 10 uh, staat naast de haven. En daar zijn twee containers waaruit we de soep en de mutsen uh, willen uitdelen. En, uh, en daar gebeurt het. Tent doen we niet meer, dat hebben we oh. al geleerd. En als ik nu naar de weerswachtingen kijk, denk ik van maar goed ook, want ja, als het een beetje gaat waaien, wil je niet uh, een tent op het stand hebben staan meerdere dagen. Nee, maar je hebt natuurlijk, waar Beach Club 10 stond, heb je natuurlijk mooie uh, betonnen plaat. Maar, uh, ja. En da daar ga je nu die containers neerzetten? Beste, daar komen natuurlijk containers en vanuit daar kunnen we de soep en de zet delen. En, uh, uh, dat... ja, die tent is, is niet meer, maar ook. daar had je ook met vergunningen heel veel last van ja, hoeveel mensen mogen erin. Uh, ja. En er uh, ja, is geen feesttent daar, uh, waar 350 mannen feestje houden. <laughs> nee, nee, nee. <laughs> dat is zeker niet als er 3000 komen. Ja, ja, ja. ja. Dus... En goed, dus als iemand uh, jullie wil komen helpen, dan wandelt hij naar die tent en dan zegt hij, ik wil helpen. En uh, uh, ja, jullie zijn herkenbaar met een organisatiejas, neem ik aan. Ja, we zijn met uh, geen organisatiejassen. Oké. Okay. En, uh, en, uh, en bij de containers, uh, daar, daar beginnen we, heb gebeurd. <coughs> Over beginnen gesproken, hoe laat begin je uh, op een nieuwjaarsdag? Uh, Naarbij zijn er op de roof tien, denk ik al. Uh, wow. We hebben het podium opgebouwd en uh, de bekamer neergelegd de muziek. En om twaalf uur begint de muziek te spelen. Dan begint de muziek. Ja. En dan is er ook nog een warming up. En de warming up is kwart voor twee. En om twee en uur twee, uh, rent iedereen op. Om honderd uur is, is het, het grote moment. Dan rent iedereen het water in. Daarna soep en muziek. En het publiek blijft doorgaan tot uh, ja, drie, half oh. vier, en, uh, en uh, ja, na, na, na het gezellig is. En het ja, is ja, ja. Ja, kijk naar het weer, uh, als het uh, leuk weer is, dan blijven mensen graag hangen om uh, de nieuwjaarsgroeten nog over te brengen, mm -hmm. die, zich, die zich gisteren vergeten zijn. Ja. Um, en hopen we gezellig gesweerd. dat was het laatste jaar wel zo, behalve dan vorig jaar. Maar uh, ja, ik kan me nog herinneren dat ik uh, thuis zat en uh, baalde dat het niet doorging en de slagregen zag op mijn raad. en dacht ik van nou... Nou ja, um, ik, ik zat ook thuis en ik zei, nou, blij dat het niet doorgegaan is. Ja, ja, ja, ja. het is, uh, het is lullig, want je, je zegt natuurlijk een, een hele organisatie af. En uh, er zijn altijd zo'n zo drie, vierduizend mensen die naar Zandvoort willen komen. En ook, er zijn ja. ook een paar honderd mensen naar Zandvoort gekomen. Ja. En die zijn ook nog stiekem de zee ingegaan. Um, ja, dat is ieder zijn eigen verantwoording natuurlijk. Ja, dat is, en, uh, dat is niet helemaal veilig, hè? He? Nee, ja, wat is, wat is veilig? Dit kan heel veilig zijn, maar... Ja, zee is natuurlijk <kwijnt> altijd uh, gevaarlijk en zeker de ja. onderkoeling en de wind erbij. <kwijnt> uh, ja, mensen moeten je niet onderschatten. Maar ja, nee, niet, um, uh, vandaar dat uh, de reddingsbrigade ook een ring vormt in het water, dat je niet verder kan hè. Ja, nee, die houdt in de gaten. Want ja, de, ik zeg ook de globalisatie beef op wat er op dat moment gebeurt uh, op een stuk van het strand. Mm -hmm. Ja, dan uh, wil je alles weer uitsluiten. En uh, het zijn natuurlijk allemaal, ja, in zoveel willen we niet. Dus um, Waarvoor de mensen ook vooraf, wees uh, ja, uh, verstandig en uh, zorg dat, uh, dat je dit doet in een hele goede conditie, in een goede mm -hmm. staat. En dat je daar een handje warm aan Ja, en dan een goede warming up en dan lekker erin en er weer uit. Ja, ja. Het ja. blijft een, een jaarlijks uh, prachtig spektakel hier in Zandvoort. Um, ik denk ook dat er weer een heleboel mensen mee gaan doen, maar ook een heel veel mensen komen kijken. Die blijven boven staan of gaan die ook naar beneden? Uh, nou, die staat, uh, deel op het strand, natuurlijk. Uh, die geven wel netjes ruimte aan, uh, aan de mensen die willen duiken. En uh, ja, vanaf van het boulevard kijken ook, uh, kijk ook helemaal veel mensen naar het soort om die zeven naar al je mutsjes uh, ja. in te uh, <laughs> ja. Altijd leuk. Heb je nog ja. duikadviezen? Nou ja, wat ik zeg, de, de vraag van vooraf ben ik in staat om te doen voel ik me goed, uh, na gisteravond uh, voel ik me sowieso goed <coughs> en uh, doe voor een, een warming up en uh, ja, erin en eruit en niet te lang blijven, want onze koeling kan heel snel uh, plaatsvinden Goed, nou we weten genoeg uh, Pieter bedankt, wij uh, zien elkaar waarschijnlijk wel op 1 januari tussen zeker. alle mensen door het, het voordeel van organiseren is dat je niet hoeft te duiken zeker ja, ja. Gewoon ik het zeg, het lijkt me wel misschien leuk om te doen. Ik doe het wel eens in het doe. Op andere momenten van het niet in dat zaak op 1 één, op één januari. Okay. Het is wel een uh, apart geval. Je voelt je wel goed de rest van de dag. Dat kan je wel ja, ja oké. Okay. Ik wens je heel veel succes en uh, tot aan januari. Dankjewel. wel fijne dag. Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. We gaan, uh, de, we gaan de buurt in. Ik hoor op de achtergrond Karina al, uh, al een beetje praten. Ja. Carina, hoe is het? Goedemorgen Ben. Ja, het gaat heel goed. Uh, eigenlijk gaat het heel slecht. Oh. Dat kan ik ook wel zeggen. Waar ben, ben, ben, ben je op het uh, ogenblik? Nou ja, ik ben hier bij uh, het plein van de, van de, zeg maar, van de FOMAR. En ja? Blijs, Bloemenzaak en Adam. Maar ja, Patrick ligt nu op zijn knieën hier uh, allemaal glas van, de, van het plein af te halen. Oh. En daar is hij best wel een beetje verbolgen over. Want ja, er lopen hier honden, er lopen hier mensen met de fiets. Uh, ja, mensen halen dus een fles wijn en laten hem vallen en lopen dan gewoon blijkbaar weg. Dus hij is nu alles aan het opruimen met zijn handschoenen. Ja. Dus wij zijn echt direct, we zijn nog niet eens tien minuten bezig. En je hebt al een zak vol... Ja, ik heb echt zoveel vuil al opgeraapt. Alleen al op het Fomaplein? Ja, vooral sigaretten natuurlijk. Mm -hmm. Sigarettenpeuken. Mm -hmm. Maar ook uh, moeren, batterijen. Een zak perziken. <laughs> geen mot, weliswaar. <laughs> uh, nou, uh, uh, Tyreps. Een winkelwagentje teruggebracht met de Fomer uit de Keesstraat gedaan. Oh, de, ja, dat ook. Dat brengen we dan netjes terug. Maar uh, dit is de eerste keer dat ik uit met Patrick meeloop. Goedemorgen trouwens, ja. Ja, was goedemorgen. Vragen, want, uh, er staat zwerfafval op zijn rug. Ik grijp je. Um... Maar je kan ook zeggen: zwerfafval, grijp je kans, kom helpen. Schoon, ja, daar wil ik uh, ook even naartoe. Met hoeveel mensen zijn jullie nu? Nou, ik ga het vragen, want ik was uh, eigenlijk twee minuten later aangekomen... Oh jee. en ik zag de keet staan op de Keesumstraat. Ik dacht, oh, ben ik de enige? Maar toen de ging de bocht om en toen... Ja, ik denk dat we wel weer met een groep van twintig man zijn. Ja. Dus dat is uh, altijd fijn om te zien dat er altijd een, een uh, mm. ja, grote groep opkomst is. Weet je, We doen het twee dagen van tevoren, verplaatsen op Facebook... waar we gaan verzamelen. Voor de rest, uh, ja, dat is eigenlijk de enige manier van communicatie... Facebook, Een berichtje plaatsen en dan uh, zie je toch dat er twintig mensen weer aanschuiven. Veel ja, vaste mensen is... ook wel, toch? Ja, ook wel veel vaste, maar zoals net ook weer en er waren er ook weer twee nieuwe gerichten, dus dat is ook wel leuk. De laatste zaterdag van het jaar? Ja, zoals nu is Ron gestegen, die is dan net geopereerd aan zijn hand, die kan niet meelopen. En dan zie je toch dat er weer andere mensen een keer meelopen, dus ja, ja dat is ja. leuk. Voort zegt het voort, hè? Ja, dus uh, ja, en uh, kennelijk zijn mensen toch wel meer mensen die zich uh, bezig zetten om Zandvoort. Om, uh, Oei, fijne dagen nog! <laughs> om Zandvoort uh, mooi te houden en, uh, en hun buurt leefbaar te houden, want dat is het voornamelijk, hè? We uh, wonen op zo'n mooi stukje uh, Nederland, wereld. En als ik dan af en toe fiets en ik zie wat troep liggen... denk ik van, hé, hey, hoe kunnen we zo met elkaar omgaan? En een opgeruimde omgeving is ook een opgeruimd hoofd... voor, voor mij tenminste. Ja, dus, oh, goed. hoi, goedemorgen. En uh, dus ja, de, vandaar dit initiatief dat we het eigenlijk al... Uh, ja, sinds corona doen. Dus ik denk dat we uh, vier, vijf jaar nu bezig zijn. En uh, ja, nog steeds met veel enthousiasme... na aflopen wat koffie gezamenlijk samen zijn... en uh, een praatje maken met iedereen. Dus het verbindt ook nog? Ja, het verbindt ook nog, dus uh, ja... ja. En ik denk ook wel, mensen het zien ons hier bezig. Het is goed weer. Uh, geen ja, het is meer. heerlijk. Het is helemaal niet koud. Dus ja, het gaat uh, hartstikke leuk. Maar vandaag is het extra leuk. Toch? Ja, omdat jij meeloopt. Oh, oh. Maar, uh, maar ik bedoelde... Ja, bedoelde nee, ik bedoelde dat niet. <laughs> nee, ik bedoelde, er komt toch een oliebol? Ja, het is dus straks na afgelopen... Uh, we hebben altijd, uh, het duurt ongeveer begin om tien uur. En uiterlijk uh, kwart over elf, half twaalf zijn we terug bij de koffieket, zoals we dat noemen. Waar ook de stokken en de grijpers en de jassies in zitten. En uh, dan hebben we dus uh, uh, even een kwartiertje samen zijn. En uh, vandaag de laatste dag van het jaar dus zorg ik altijd dat er een schaal oliebollen... Uh, een, een berg kruis, oliebollen. Koffie is. Ja. Dus, uh, maar Patrick, um, na alle vuurwerk straks... Ja, vuurwerk. Uh, uh, en, uh, wat gaan we dan doen? Want dat is, is uh, natuurlijk ja, ja, absurd. Ik, ik, zit, uh, ik zit smiddags in de vliegtuig gelukkig om uh, half, uh, half één. Een uh, lange wens. Dus uh, ik ga niet opruimen het vuurwerk. <laughs> maar we gaan, wel, uh, we gaan wel weer een oproep plaatsen natuurlijk van steek je vuurwerk af. Hou je eigen straatje schoon, want daar begint het eigenlijk mee. Daar begint het mee, ja. Dus ja, uh, ja die oproep willen we ook zeker doen. Steek je vuurwerk af, geniet er vooral van, doe voorzichtig. Maar ruim ook je eigen straatje op, want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Hey, welke, welke straten gaan jullie nu doen? Nou, We zijn begonnen in de Keesomstraat, uh, helemaal achterin, bij de bushalte. Ja. Uh, daar zijn we begonnen <hums> en toen zijn we weerskanten... want dan zie je dat tegen de duinrand aan, dat daar eigenlijk veel uh, vuil ligt. Uh, voor de rest dan uh, lopen we de uh, Lorenstraat. Daar zie je altijd bij de galerijflat dat daar een hoop in de duinen ligt en op parkeerplaats. Maar komt dat dan door de stormen, door de wind of doordat mensen het echt daar gooien? Of waait het van de balkon Nou, ja, je ziet ook dat, me, nou ja, dat mensen het ook wel uh, een beetje achterloos uh, over de regeling laten vallen, dikwijls. <lacht> ja. Nou ja, als je al een zak pesteken vindt, dan is dat niet zomaar natuurlijk. Nee, nee, nee dat, het is niet zomaar. Maar, uh, ja, speeltu speeltuintjes, uh, voetbalveldje die daar verderop zit bij de ja. uh, Lorenstraat. <lacht> ja, er staan geen vuilnisbakken, <lacht> dus zie je toch dat de pakjes drinken blijven liggen. Ja. <lacht> wel, <Dankjewel>, Wouter. <lacht> <lacht> dus ja, dan... Uh, dus wat dat betreft uh, zie je dat daar een hoop, uh, ja. En eigenlijk ver verbaasde me dat op die plekken, dat zoals zo'n voetbalveldje, zo er geen vuilnisbak staat, dat, dat landen dat zelf niet in de gaten krijgen. Dat ze denken van, hé. Hey, we moeten daar eens een prullenbak plaatsen. We moeten daar eens een uh, prullenbakje uh, Ja, ik denk, ik denk dat dat uh, inderdaad aan de beheerder ligt. Want uh, je ziet dat op de boulevard bijvoorbeeld ook. Als die vol is, dan gooien ze ernaast. En als er niks is, dan gooi je het op de grond. Ja, maar helaas hebben we in Zandvoort geen afvalcoach meer. En daar, daar, daar begint het eigenlijk mee. Hè? Want die, die signaleert dit soort dingen. En ja. die, die viert door een buurt heen. En dat, dat zo'n afvalcoach wegbezuinigd wordt... of in een organisatie in Haalem opgaat... dat is toch wel een gemis. Ik zou hem haast, terugkopen, nou, maar... ik zou hem haast naar jou terugkoppen, want jij zit in de politiek. Uh, ja, maar helaas... He, he, he, helaas uh, uh, zijn er meerdere partijen voor nodig om dat uh, te kennen. Logisch. En, uh, en ja... De, we wilden hier geen, uh, geen uh, ja, directe baliefunctie voor, voor mensen aanspreekbaar hebben. Nee. Ja, en dat is dit, dit een, een, een simpel voorbeeld van wat we gemist in zo'n antwoord. Nou, dat is een beetje een, uh, het gevolg van, wat jammer is. Laten we de politiek even de politiek. Want uh, uiteraard komen jullie binnenkort allemaal bij ons langs... om uh, de verkiezingsprogramma's te bespreken, maar dat is pas... Ja, een ja, vraag. ik begon ook niet over volgen. Nee, ik ben er zelf ik over begonnen. Niet zelf over. <laughs> uh, je, hebt, je hebt gelijk... Um, ja, ik, ik, ik, zeggen, hoor, ik hoor toch... Ik, uh, ik kijk, nu, ik kijk ja. nu al ongeduldig richting de Tomsenstraat. Ja, ik, ik, ja. Ja, ik kan niet wachten om, nee. om het vuil uit de tonsoentjes weer te halen. Ik ja. zou zeggen, gaan jullie uh, rustig lopen. Ja, en en uh, ja. wij spreken jullie straks aan het eind nog een keer. Ja, ja en wij en dan gaan dan, nog even heel veel opruimen. Veel plezier. Kilo's, kilo's, ja. Oké, okay. tot zo. Tot zo. En je... Muziek, maar ja, hoe heet deze? Het ja, is Eazy van uh, de Rolling Stones. Ja. Altijd goed uh, op deze rustige zaterdag. Er wordt inmiddels uh, druk met loten heen en weer ge, uh, geschoven. De notaris kijkt of het allemaal goed is. Peter en Peter die komen straks vertellen wie er een taart gewonnen hebt. Zonneveld. <laughs> nou, die ken ik al. Uh, we gaan luisteren naar Karina Veren, want die is bij Buddha Gym geweest. Zij hebben een actie gedaan uh, voor Series Jequest. Quest. Geld is ingeleverd. Nou, zodat iedereen weet, is er een record aan, uh, aan geld opgehaald voor uh, Spieren voor Spieren. Uh, we gaan luisteren. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Goedemorgen, ik ben nu bij Boeddha Sports. Uh, zij gaan voor Spieren voor Spieren een event starten. En ik ben hier nu boven. En ik zie uh, dat de sporters al op de fietsen gaan zitten. En uh, Lady Mix is er. Lars is er, die gaat openen. Er zijn, in ja, er zijn mensen van de kranten, fotografen. En ik zie op de klok dat het nu 11:58 uur 58 is. En het is nog één minuut en dan gaat uh, dit event van start. En uh, Lars die gaat het uh, openen. Dus we gaan eens even kijken, er wordt een bord neergezet. Spieren voor Spieren van Series Request. Voor de mensen die mij niet kennen, ik, ik uh, ben Lars Carré, ik ben een van de wethouders in Zandvoort. En ik heb uh, gezien dit project: ik heb sport mijn portefeuille. En volksgezondheid, dus dat komt allemaal mooi uh, bij elkaar. Wij zijn erg enthousiast door jouw initiatief. Uh, series Request, spieren voor Spieren. Uh, daar hopen we in 24 uur. Uh, ik zeg we, maar ik ga niet op de fiets. Jullie, ja. ja, heel veel geld voor op te halen. Ik kijk, we hebben nog twee seconden, dus ik wens jullie heel veel succes en uh, kom erop met die start, uh, Maxine. Ga je erin, je kunt starten. Ja, ze zijn gestart. Ja, nou, ze hebben er zin in. Mooie fiets ook. Er staan QR-codes op de fiets, dus je kunt de hele tijd doneren. Nou, dat gaat helemaal goed. Straks ga ik nog maar eens even kijken hoe het met ze gaat. Nou, we zijn nu bijna een uur verder. En ik sta hier bij Deni. Deni, jij bent gestart. Ja. Toch? Hoe was het? Het was super gaaf om te doen. Het was wel zwaar, moet ik zeggen. Al die stress kwam eruit. fietsen draaiden, half uurtje lang. Het was goed te doen. Leuk, Lars was er. Je heb het geopend. Uh, ik moet zeggen, het gaat nu wel echt helemaal lopen. Alles wat ik dus in mijn hoofd heb, uh, komt er nu uit. En dat is wel heel, heel gaaf om nu uh, te zien. Ja. Ja, want jij hebt het helemaal poten gezet. Ja, ja, ja. Dat, echt alles wat je hier zit komt allemaal uh, in uh, 99% bij mij vandaan. Ja. Wat staat er verder nog op het programma vandaag? Wij gaan vandaag, ik ga zo meteen verder, komen er voetbalteams. Komen er. Uh, van 2 tot 3 komt er een voetbalteam, gaan we mee naar bootcamp? gaan we mee naar buiten. Uh, dan komen we weer terug, van 3 tot 4 ga ik weer naar buiten met het volgende voetbalteam. Uh, gaan we een leuk uh, jachtseizoen hebben voor, voor die kinderen. Dat is natuurlijk hartstikke he, helemaal hot nu, dus uh, dat gaan we lekker doen. Uh, en van 4 tot 5 is dan de laatste bootcamp met de grotere kinderen van uh, nou ja, leeftijd. dus dat er zijn kinderen rond de 12 jaar, 11, 12 jaar. Uh, dat wordt de laatste bootcamp en daarna gaan we weer verder binnen met uh, kickboksen gaan we nog verder en daarna sluiten we af rond zessen met kinderlessen. En dan gaan we verder met de volwassenen. Maar uh, 24 uur, dus het gaat de hele nacht door? Ja, de, de intentie is gewoon dat de fietsen 24 uur lang draaien, die mogen echt niet stilstaan. Nee. Uh, en daarbuiten gingen we extra lessen verzinnen, ja. zodat we nog meer mensen konden laten sporten ja. en geld konden ophalen. Ja. Uh, die lessen zijn niet allemaal vol. Moet ik zeggen, vind ik niet erg, want het is best wel een uh, geregel allemaal. Uh, het is jammer, maar uh, de fietsen zijn het belangrijkste, dat was de hoofd, uh, hoofdmotto. Ja, maar het is wel heel erg intensief voor jou, want je sport en je gaat ook nog eens alles regelen. Ja, en dan buiten mijn normale werk nog om... Uh... Het was wel, uh, soms ben ik misschien niet altijd even lief geweest thuis, maar het was wel echt, uh, ja. Maar het geeft je straks heel ja, veel voldoening. Dat is dat super, ja, absoluut. Ja, absoluut. Je doet het voor zo'n goed doel, spieren ja. voor spieren. Waarom heb je hier voor dit doel gekozen? Nou ja, wij zijn natuurlijk elke dag hier uh, met onze eigen spieren bezig. En wat, kijk, uh, er zijn kinderen die het niet kunnen. En daarvoor zijn we natuurlijk aan het doen. Er zijn 20.000 kindjes die uh, uh, spierziekte hebben. En daar zijn wij nu geld voor aan het inzamelen, zodat hun. Uh, medicijnen kunnen krijgen, betere uh, zorg. Uh, maar ook de ouders hè, van, van de kinderen, die uh, worden misschien achtergezet. Maar dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Ja, dat is heel veel impact voor ouders als, uh, ja. Ja, als het gewoon niet goed gaat met je kind. Absoluut. Nou ja, ik heb er zelf twee. Ik uh, mag hopen en blij zijn dat ze gezond en blijven. Uh, ja, dus dat... ja, mooi, we gaan het zien. Ik kom straks nog weer even terug. Uh, de muziek is goed, het is heel opzwepend om lekker te sporten. Ja. En uh, daarnaast kun je ook nog gewoon lekker uh, wat te drinken halen bij Drink, de car van Abby. Ja, ja. Dus dat is ook mooi. Ja. En uh, nou, ik kom straks weer kijken ja, en zie ik daarna ook nog allemaal prijzen staan. Ja, dat wou ik nou even heen lopen. Ja, kom, daar gaan we even heen. Ja, de muziek is wel lekker hard. Maar we gaan eens even kijken. Ondertussen hebben wij ook nog een loterij gestart om nog extra geld op te halen. Maar, uh... Alles wat je hier ziet is allemaal van succes, uh, sorry, succes, uh, van ondernemers uit Zandvoort. Uh, cadeaubonnen, etersbonnen, Berg Oliebolle heeft gesponsord, uh, Race Square heeft kaartjes uh, afgegooid, uh, etersbonnen, Jeroen Mel van Mel's Pinchos. Allemaal leuke dingen, een uh, tas van voor, ja, noem maar op, wat, wat zie je, echt alles. De golfbaan hebben we dingen van gekregen, wow. uh, Boeddha te Boeddha, heel leuk armbandje, echt super leuk. het is al een succes, je, vers, ja, je zegt het net... Het moet nog groter. Het moet groter, dat is je wens. Ja. We hebben een streefbedrag van 5000 euro, ik denk, ik hoop dat we er overheen gaan, ik denk dat we er overheen gaan. Moeten we hem omhoog schroeven, ik weet het niet. Ja, het, het is allemaal mogelijk. En we hebben een fantastisch shirt gekregen van uh, Jurie Regeer. Oh, met wow. alle handtekeningen van Ajaxide uh, op dit moment erop. Ja, ik, uh, die ik wil, wil ik heel graag. Ja, ik ook. Ik ook. Dus oh. ik, hoop, ik hoop dat die zo hoog mogelijk gaat. Maar niet dat het te hoog wordt. Oh, ik, ik weet wil, ik al wie dat heel, heel graag wil hebben. Oh. Nou, ja. dank je ja. Ik kom straks nog even terug. Ja, super supergezellig. Okay. En heel veel succes. Dankjewel. Ik kom even kijken, want het shirt van Jury Regeer... met alle handtekeningen van de Ajax-spelers staan erop. Die wordt op het moment geveld en hij staat nu al op 200 euro. Nou, ik sta hier bij twee jonge jongens. En ze hebben net jachtseizoen gedaan. Hoe was het? Leuk. Ja, wat moesten jullie doen? Uh, we moesten eerst een zoeken en dat was... Ja, we hadden wel heel snel gevonden eigenlijk. En toen, en toen gingen wij verstopt Toen moesten wij wegrennen. En toen waren wij verstopt achter een ding. En toen liepen ze langs. Maar jullie spelen privé denk ik ook wel eens jachtseizoen. Dus jullie zijn natuurlijk super getraind. Ja. Dus ja, wat, wat maakt het dan nu wat moeilijker om elkaar niet zo snel te vinden? Um, met andere mensen jachtseizoen te spelen. Ja. Maar het, jullie doen dit voor een goed doel, toch? Voor spieren, voor spieren. Wat vinden jullie daarvan? Goed. Nou ja, want jullie kunnen lekker rennen en alle kanten op. Maar voor de kinderen waarvoor jullie het doen, die zouden ook misschien wel eens jachtseizoen willen spelen. Ja, ja. ja. Dus nou, heel goed gedaan. En uh, nu even lekker uitrusten, toch? Ja, goed zo. Nou, ik sta hier bij Lady Mix. We zijn nu al uh, vijf uur onderweg. Hoe gaat het tot nu toe? Ja, supergoed. De dj's uh, hebben allemaal lekker hun setje gedraaid. En uh, de ene laatste is nu bezig. En uh, de laatste leerling, uh, Peer, die staat er klaar voor zo. Zo, dat heb je weer goed voor elkaar. En de, ja, de fietsers hebben, en eigenlijk alle sporters... hebben natuurlijk wel uh, ja, deze mooie muziek nodig. Ja, ik vind het leuk, want iedereen is ook super enthousiast. En heel leuk dat we hier aan mee mochten doen, zeker. Krijg je nou ook weer nieuwe leerlingen hierdoor? Weet ik niet. Weet ik nog niet. Weet ik nog niet. Ja, misschien wel. Het gebeurt wel soms, hoor. Het gebeurt ook. niet? Ja, ja. want het is heel uh, motiverend natuurlijk. Ja, dit is ook weer heel goed voor hen. Het is toch een hele andere manier van draaien. Ja. Ik had de leerling ook voorbereid. Het is, uh, de mensen gaan niet, komen niet om te dansen. Het is echt puur voor het sporten. Ja. Dus dat ze ook alweer heel anders draaien. En dat, uh, dat merken ze wel, zeg maar. Dus dat is leuk dat ze dat mogen doen en uh, meemaken. En voor het goede doel. En voor het goede doel, dat is toch het allermooiste. Ja. Spieren voor spieren. Ik ga eens even kijken hoe het met de fietsers is. Dankjewel. Ik ben nu bij een van de fietsers. Hoe lang zit je al op de fiets nu? pas uh, oh, op. Het is mijn derde keer voor de half uur. Ik ben nu 13 minuten bezig. Maar zwaar. Uh, Looig, zeg maar. <laughs> nee, maar... Het is wel pittig. Ja? Het is wel pittig, maar wel heel goed. Maar je, je laat je arm al hangen. Nee, om en om. Ze is een minuut heen en een minuut terug. Dus we hebben nu weer een minuutje met de armen. Oh. Zodat je benen en armen steeds een beetje rug krijgen. Hou je het langer vol. Goed zeg. Nou, het is die een en al activiteit. Maar de tussenstand weten we nog niet, hè? Nee, nee, nee, dat weten we nog niet. Dus dat, uh, het gaat de goede kant op, maar uh, dat duurt nog eventjes. We houden het ook geheim ook. Precies, 24 uur lang, hè? Ja, daarom. Daarom. Succes. Dank je wel. Zo, Deni, het is inmiddels kwart voor acht. Ja. Het is nog lang niet afgelopen. Maar um, hoe kijk je terug op deze dag tot nu toe? Uh, tot nu toe. Uh, ik heb me totaal niet in, uh, in de gaten gehouden met wat er gestort is en alles. Ik heb echt geen idee. Het mag ook niet van de vrouwen die nee. dat, uh, ja. nu het geld hebben in de loodjes allemaal regelen. Ik heb begrepen dat alle loodjes verkocht zijn. Wow. Dus het waren duizend loodjes. Dus dat is al uh, helemaal booming business natuurlijk. Zo. Dus, uh, maar dat moet ook wel. Want als je die prijzen ziet die we ja, hebben, dat is echt... Uh, ja, maar die prijzen wil je ook hebben. Dus, ja, ja, 100%. Ik ja. heb ook dingen voorbij zien komen dat ik hoop van... Uh, nou, dat uh, wil ik ook wel mee naar huis nemen. Uh, voor de rest, nou boven... Nou, je hebt het net gezien. Het is mega druk. Uh, de sfeer zit er echt serieus heel goed in. Uh, dit had ik echt gehoopt. Dat dit gebeurde. En dit gebeurt ook, ook. En uh, in de nacht ja, de vibe zal vast wel doorgaan. Uh, nu gaat Cliff uh, gaat zo meteen beatboxen met alle, alle vrouwen. Uh, wordt ook super gezellig. Ja. Disco lichten gaan aan. En uh, ja, dat is uh, fantastisch. Ja, zo ik, leuk dat je dit zo hebt doordacht. En dat ja. je... Ja, hoop dat het zo wordt. Maar ja, dat ja, je eigenlijk heb nu... Het in je ja, en nu komt het uit. En als je ziet wat er gebeurt, ja, je hebt het zelf gezien. Ja. Het is gewoon echt iedereen is aan. En dat is, dat is vooral het superleuke ja. hiervan. Ja. Ja. Je hebt dubbele resultaten. Ja, ja, uh, straks waarschijnlijk een heel mooi bedrag. Ja. En dan uh, ook nog eens heel veel mensen aan sporten gekregen. Ja, ja vooral dat. dat. Dat is het meest belangrijke geweest. Want het ja. was me toch warm als je ja. boven kwam. Want er werd ja, ja, ja, ja. gewoon echt uh, ja. heel goed gewerkt. Ja. Maar de nacht... Uh, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Tot nu toe, uh, moet ik zeggen, zijn aardig de gaten opgevuld die we hadden. Uh, ik denk dat ik nog wel vannacht uh, een keer of drie moet extra fietsen. Ik sta er zelf oh. al twee keer op. Je blijft dus... hier dus slapen? Of je blijft ja, ja. gewoon hier wakker? Je ik hier, hier uh, gewoon uh, rondhangen. Tenminste, uh, wow. ja. Ik, uh, ik denk dat ik hier wel blijf vlakken, ja. Dus, uh, ja, maar ja. Dat, dat snap ik ook, want ja. je hebt het helemaal georganiseerd. Ja, ja. En dan, hoe laat is de bekendmaking van het bedrag morgen? Nou ja, de, de bekendmaking wordt denk ik echt wel rond twaalf. Dus alles klaar is, alle fietsen ja. zijn bezet en alles is betaald. En alles optellen uh, en dan gaan we het bedrag overmaken. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe wow. dat gaat worden. Ja. wauw. Ja. Dan spreek ik jou komende week. Ja, ja. De luisteraars nu. Die horen iets wat al afgelopen weekend is geweest. Ja. Helder, en, heel en jammer. Ja, maar uh, als ik nu al je enthousiasme zie... Ja. dan uh, is dit niet misschien de laatste nee, keer dat je iets voor een goed doel niet, doet. Nee, niet, nee. Toch? Nee, want we hebben, tenminste ik heb mezelf voorgenomen... om elk jaar gaan we een goed doel gaan we, uh, steunen. Op zo'n manier als nu. Ja. Uh, hoe we dat allemaal gaan uitbreiden, weet ik nog niet. Ik denk dat het volgend jaar weer groter wordt. Uh, bepaalde evenementen, <laughs> het eerste jaar is nooit zo goed. Uh, ik denk dat dit aardig gelukt is. Ja. Volgend jaar gaan we iets nieuws verzinnen en dan wordt het nog groter. Ja. Zeker ook met de kinderen erbij. Hè? Ja, fantastisch. Want uh, jachtseizoen met een ja. hele club ja. kinderen. Ja. Uh, ja, ik zag alleen maar lachende ja. ouders. Maar ook vooral prachtig. kinderen. Ja, iedereen. Ja. Ze vonden het allemaal prachtig. Ja. Ja, dus nou, uh, nee, ik ben heel benieuwd naar morgen. Echt waar. Geniet van de nacht. En uh, blijf wakker. Ja. En ook oh, kijk, daar komt weer iemand aan. Die heeft zich ook waarschijnlijk ingeschreven. Ja, gaat lekker uh, nou, beatboxen. Ik uh, ja. ga je spreken deze week. Oké, okay, goedjes. Dankjewel. Dank ik ben weer een dag later, een nacht later bij Boeddha. En ja, hier staan jullie nog. Ja, we staan gelukkig nog. Maar De hele nacht wakker gebleven. Pot. Kapot. Kapot gesport en kapot voor niet slapen. Ja, dat vooral. Vooral dat niet slapen en doorgaan. En verstand op nul en alles voor die kinderen doen om het geldbedrag binnen te halen en te engelen. En wat, voor ja, wat is het bedrag geworden? We hebben Cuno, uh, zeg jij het? Nou, het is 7.440 en 46 centjes geworden. Jeetje, dat is niet normaal. Volgens mij ja. zijn je streefbedrag hopelijk 5.000. Ja, hopelijk. Ik hoopte dat te halen. Dat vond ik al hoog. Uh, nou ja, dit is toch fantastisch? Dit is niet normaal. Ja. Gaan jullie het nu persoonlijk brengen? Maar nou ja, daar moeten we het nog even over hebben. het is in Den Bos, toch? Ja, Niet? Het is in Den Bosch. Ja. ja. En maar... we willen natuurlijk ook echt al onze sponsoren uit het dorp Zandvoort bedanken die uh, ons mee hebben geholpen. En natuurlijk alle deelnemers die uh, mee hebben gedaan aan uh, dit grote succes, laat ik het zo zeggen. Ja, ik was hier natuurlijk best wel uh, gisteren erbij. En ik stond ook versteld van uh, de inzet van iedereen. Ja. Van ja. ik ga straks om half zeven weer. Ja. En dan ja. kom ik uh, vanavond om elf uur weer terug. Ja. En vannacht nacht weer. En dan komen ze s'nachts weer terug. Ja. Nee, het was echt super. Ja, nou, echt. Trots, ja. hè? Ja, super. Ja, je ziet het wel aan. Ja, het is dat je het niet kan laten zien, maar je ziet het. Ja. Nee, ik voel het. ik voel het. Mega. Nou, super. Heel erg gefeliciteerd met dit prachtige prestatie. Ja. En zeker voor uh, spieren voor spieren ja, is super. dit uh, fantastisch. wij hebben weer een kleine bijdrage voor al die uh, kindjes uh, verzorgd. Nou, je... We onze spieren in ieder geval er heel veel voor laten werken om dit te bereiken. Dus uh, ja. Ja. echt waar, super resultaat en, uh, ik hoop dat het, uh, na, ja, het bedrag goed uh, terecht komt. En dat ja, het, uh, dat weet ik wel zeker. Kindjes gaan ja. Nou, leuk. Ik ben blij dat ik nog even hierheen kon komen. Oh, de, confetti, ja, de confetti ligt hier ja, op de grond. Ja, ja, ja. Oh, nou. uh, dus het wordt, uh, Heb je stofzuiger meegenomen? Uh, nee, sorry. Helaas. <laughs> helaas. <Jammer. laughs> nou ja, ik wil best even helpen. <laughs> Oké, okay, bedankt. bedankt. ZFM. Dit is ZFM. Carina live in Zandvoort. Ja, we hebben nog een paar minuutjes over om te kijken wat we twee uur gaan doen. Nou, er zitten hier al twee heren met lijsten en, uh, en kaarten. Want de loten zijn geschud en getrokken. Uh, er worden ook de hoofdprijzen uitgereikt. En, uh, Peet, worden die weer uh, op een locatie uitgereikt? Ja, dat gaat volgende week uh, uh, zaterdag gebeuren om 11 uur bij dates. Dus de bij date. prijs, ja... De mensen die de hoofdprijzen hebben gewonnen, plus de ondernemers die ze beschikbaar hebben gesteld, worden uitgenodigd om volgende week zaterdag om 11 uur onder het genot van een bakje koffie... Of nee. Of thee. En uh, zit er nog een gebakje in, uh, uh, Peet? Uh, ik zeg het. Moet ik even met de penningmeester draaien? Ja, penningmeester? Ja. Penning, ja. ja, dat is goed. Je hoort nu uh, Peter Bluis en Peter Tromp. Dat ja, is Peter, de, Peter. De, een, een, een komisch duo alom. <lacht> Altijd. Uh, maar goed, de hoofdprijzen. De, de sponsors voor de hoofdprijzen. De sponsors voor de hoofdprijzen. Peter Bluis. Ja, dat weet ik. Ik heb hier een lijstje voor me. De HEMA sponsort met drie waardebonnen van 100 euro Best. te besteden aan raamdecoratie. Oké. Okay. En dan hebben we nog een hoofdprijs. Een jaar lang gratis pizza eten. Maximaal 52. zal je te doen zijn, hè? Elke week één. Elke week één. Dat eh, wordt gesponsord door Domino's. Een overnachting luxe kamer met whirlpool... Heb ik het goed uitgesproken? Uh, World. Bubbel en zwembad. Voor twee personen. Uh, dat kan je doen bij Hotel Hoogland. De sponsor. En een tablet uh, wordt beschikbaar gesteld door Electro World Stiphout. Nou, dat zijn toch geen uh, mis, misprijzen. Jazeker. Nee, hoor, hartstikke leuk. We zijn er ook heel blij mee. Moet je nog, oh. uh, moet je nog uh, uh, leuren of komen de spons dus nee, echt nee. naar je toe? Dus, ja. Er zijn in november ondernemers die bellen... gaat de loterij nog door... want we willen graag een prijsje beschikbaar stellen. En uh, vroeger moesten we langs de deur lopen. Tegenwoordig bellen we. En, uh, Het is allemaal goed. Ja, nou, 100% is geworden. Binnen één minuut, ja we, doen mee, ja, we doen weer mee. Dus we hebben iedere ah, week rondom de 25 weekprijzen. Nou, dat nou, is... Nou, wou ik nog zeggen. Je hebt, uh, elke week heb je ook veel prijzen. Nou. Ja, ja, ja. ja. Het ja, zijn ook. dus ruim 100 prijzen die, die eruit gaan. Zijn dat uh, uh, sponsors die elke week wat doen? Of om de 14 dagen? Nee, dus elke, wij, week, elke week. Als je sponsort, dan sponsor je voor vier weken. Okay. Ja, maar er zijn er ook een aantal bij die zeggen... nou, ik geef bijvoorbeeld de kaashoek... ik geef een mooie man de waarde van 50 euro... en dat doe ik dan twee keer in de maand. En niet vier keer. Want, en nee, er zijn er een ook. aantal bij die sponsoren gewoon vier weken. En ja. kijk, met iedere prijs zijn we blij. Laten we eerlijk weten. Nou, dat snap ik. Goed, wij gaan jullie uh, uh, straks horen met de uitslagen, de weekprijzen en de uh, hoofdprijzen. De sponsoren zijn bekend en de uitreiking is bij De Aids volgende week om 11 uur. En we gaan nu uh, stoppen met dit uur, tweede uur. Peter en Peter, Gerloogman wandelt met uh, burgemeester Molenburg vanaf het Badhuisplein het dorp door. En uh, we praten natuurlijk ook nog even met Carina uh, na afloop van het schoonmaakwandelen. Tot straks. Can't you see?